Bij een schipbreuk voor de kust van Jemen zijn zeker 68 migranten omgekomen, melden persbureaus EFP en Reuters. Volgens bronnen waren er 150 mensen aan boord. Het schip zou zijn vergaan door noodweer. Naar 74 vermisten wordt nog gezocht. Waar de migranten vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen, is nog onbekend. De organisatie Hamas zegt dat het bereid is hulpgoederen van het Rode Kruis naar Israëlische gijzelaars te brengen. op voorwaarde dat het Israël veilige routes mogelijk maakt en geen vluchten uitvoert boven Gaza. tijdens het aanvoeren en verdelen van de hulpgoederen. Israëlische premier Netanyahu riep het Rode Kruis eerder vandaag op om eten en medische hulp te verstrekken aan de Israëlische gijzelaars. Op x zei dat ze systematisch worden uitgehongerd en fysiek worden mishandeld. Vrijdag verspreiden Hamas en Islamitische Jihad beelden waarop twee uitgemergelde gijzelaars te zien zijn. Rusland heeft de grote brand in een oliedepot in de stad Sochi onder controle. De brand ontstond afgelopen nacht volgens de gouverneur na een Oekraïnse drone aanval. Het vliegverkeer in het gebied lag een tijdje stil. Kiev heeft nog niets gezegd, niet gezegd over de aanval. Maar zij wel verantwoordelijk te zijn voor een andere aanval op een Russisch oliedep oliedepot. De Johan Cruijffschaal gaat voor de vijftiende keer naar PSV. De club won in het Philipsstadion met 2-1 van Ahead Eagles. Eindhovenaar is een recordhouder. Geen enkele ploeg sleepte de schaal zo vaak in de wacht. Vorig jaar lukte het niet. Toen won Feyenoord. En Pauline véran prévot is de winnaar van de vierde editie van de Tour de France De 33-jarige Française van Visma Lisebike verdedigde niet alleen de gele trui... maar won ook nog eens de zware bergetappen van vandaag. Demi Vollering eindigde als tweede. Kasia niewier werd derde. En dan nog het weer. Vanuit het westen buien die naar het oosten trekken... dan staat er stevige wind uit het westen. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 graden. Morgen in het noorden bewolkt en een bui. In het zuiden geregeld zon. En dan wordt het rond 22 graden.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 Toen is de akkordeon uh, uitgevonden. Dat was in Nieuwpoort, maar dat was 1600. Ik denk dat, dat kan... maar, oh ja, is dat echt? heb jij dat opgezocht? Ja, dat heb ik opgezocht. Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Een, hele, een beetje korte naam, maar goed. En die, uh, die heeft het in Berlijn heeft het uitgevonden. En hij heeft een aantal mondharmonica, uh, mondharmonica's... Uh,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 Maar dat is, dat heb ik al meegezegd, dat is het laatste accordion die ik koop. Want nu zag ik weer een, een, waar Johnny Meijer ook speelde, bij nou, Die had een, een akkordeola uh, Jazzmaster. Dat is de knopuitvoering. En er is ook een swingmaster en dat is een toetsuitvoering, net als deze. En er staat er één te koop in Wormerveer. Uh, er staat één te koop, een swingmaster, voor 10.000 euro in, in Zuid-Limburg bij een accordionzaak. Maar deze, hier vraagt hij 1400 euro met microfoons erin. Helemaal in, in uitstekende staat. Maar ja, het uh, bezwaar is dat hij zo ontzettend zwaar is. En deze is, deze is lichter dan die akoestische accordeon. Okay. Want wat weegt dat nou eigenlijk? Deze, de, deze weegt zo'n 12, 12,5 kilo. Maar als je eenmaal zit, zoals ik hier bij jou, dan gaat het wel natuurlijk.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 Maar ik ben er geen. Kijk, omdat ik als klein jongetje, klein jongetje, al alles uit me met, zat ik in de serre bij ons thuis in Schorl. En uh, to, dan liepen de Duitse toeristen langs of zo toeristen. En je kon niet van buiten afzien. Ik had, ik had een plaat opgezet van de Rieacons en dan speelde ik mee. En dan zei die mensen, die toeristen duimen hem zo, zo, zo. zo. Ja. Kan dat Jochie spelen, weet je wel. Dus uh, ja, maar, maar met erop de ijs nice mocht ik toch... En dat is goed gegaan, want hij heeft een, een bandje opgestuurd. En ik heb nog vier jaar, klassiek pianolist gehad. Maar uh, dat weet ik nog. En uh, Rob was... Uh, ik, ik, ik vond Ro Rob altijd een heel... hele... was een goede zanger hoor. Een goede zanger. Perfectionist hè? Perfectionist, absoluut. Ja. ja, ja, ja. ja. Dan ken je toch nog uh, dat begin. Uh, mag ik even een trompetje laten horen? Ja, natuurlijk. Ja. <wij> <t> <sounds> dat moet ik wel even zoeken. Hij zit hier. Zo. Sorry.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 De groene baan zit hij stilletjes voor zich oude de stalen. De wind speelt op het dunne, grijze haar. Met wegen denk u terug van al die jaren. Hij was kapitein op de Wilde Paar, maar nu zit hij aan de rand om te blazen. In het oude Zeemans huis met open haar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 Zijn de oudjes nu aan het sparen? Dan smeek de kapitein Mag ik misschien nog een keertje varen? De oude zeekapitein Heeft voor altijd zijn zin verlagen dat deed hem vreselijke pijn, niemand had dat ooit in de gaven. Voor een reis die langs de Rijn zijn de oudjes nu aan het sparen.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 En ik keek, de, de kofferbak deed ik open. Nou, ik, ik, ik heb een accordeon mee. En toen kwam ik daar, dus die, en mijn accordion was thuis. Maar die kapitein, die had. Hij zei: joh, ik heb nog wel een accordeon voor je. Maar die, die, die accordion, die ballig was helemaal lek. Ben nou, ik: heb me, ik heb het apenzuur gescheurd <lacht> aan die accordion. Echt waar, jongen. Oh, je hebt goed gedaan, mijn jongen, in Amsterdam. Ja, ja, ja. Jezus, als je daar <lacht> Daarom denk je.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 Ik heb één uh, keer nog op een varend schip. Dat was weer een goede, goede kennis van mij. En die heeft me uitgenodigd om op zo'n schip. Maar het, het is gewoon wel een file op zee hoor. Moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Het is ja, dus, uh, duizend schepen gaan door het Noordzeekanaal. Ja. Uh, uh, de, die woensdag uh, 20, 20 augustus. Maar um, wat ik me af zat te vragen. Als je, ja, dat ging waarschijnlijk heel rustig en kalm. Maar uh, het, het lijkt mij zo van als je speelt...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 Audio Muziek Samen met Gitaar. We gaan naar het laatste gesprek met Kees Out. Je, je bent nog steeds te boeken? Nog steeds te boeken. Ja hoor. Ja. Ja. En je gaat door totdat je in het Hornu sterft? Uh, ja, dat doet me denken aan uh, die, die geweldige komiek. Hoe heet ik weer? Met die vis, met dat touwtje. Tommy Cooper. Tommy Cooper, geweldig. Ja. Geweldig. <laughs> ja, weet je, ik, ik, ik, ik, ik, ik voel me er goed.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 Dankjewel. Dankjewel. En de vlag wordt weer gehesen als die lachend de vijand verslaat. Als die lachend de vijand verslaat. Ja. Ja. Ja. Ja. Hojo, hojo, hojo, zeven man en een vrouw. staat paraat voor de piraat en is de helft van zijn kornuiten. Op zee heeft hij niets te vrezen, want hij is een groot piraat. De vlag wordt weer als hij lachend de vijand verslaat. Als hij lachend de vijand verslaat. De vijand! Oh yo, oh yo oh yo oh yo oh yo zeven mannen van vreug Oh yo oh yo oh yo oh yo zeven mannen van vreug Save them our als Peer de Schuimer met zeven man en een vat rum. Ja, dat wil allemaal wel. Kees Houten, kan je in concert meemanken? Dat is, nou, duurt nog een hele tijd, maar zaterdagmiddag 18 oktober... speelt hij samen met Marit Werver uh, tijdens de Kunst 10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 Acordeon muziek in de persoon van Kees Out. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Dag.